Goedemiddag. Het lijkt de goede kant op te gaan... met de vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne spreekt namelijk over vooruitgang zonder details te geven. Voor de tweede dag op rij is er in Zwitserland onderhandeld... samen met bemiddelaar Amerika. Een ander geluid komt uit Rusland. Moskou spreekt namelijk over moeilijke gesprekken. Er is nog altijd gesteggel over het verdelen van grondgebied. Steeds meer ouders zijn bezorgd over babymelk... waar misschien iets giftigs in zit... waar kindjes niet lekker van kunnen worden. Bij waar komt NVWA staat de teller inmiddels op ruim 100 meldingen. De kinderen van deze ouders zouden ziek zijn geworden... na het drinken van babyvoeding van bijvoorbeeld Danone of Nestlé. Deze merken hebben het spul inmiddels in tientallen landen... uit de schappen gehaald, ook bij ons. Elf arrestaties inmiddels in Frankrijk... voor het doodslaan van een student in Lyon vorige week. Hij wordt gezien als een rechtse activist... en werd mishandeld door een groep extreem linkse mensen. De zaak zorgt voor flink meer politieke spanning nu in Frankrijk. En je eigen eiland winnen, die kan uitkomen in Zweden. Het land heeft een actie om meer toeristen te lokken. Zweden heeft ruim 250.000 eilanden en vier mensen mogen er een, een jaar lang voor zichzelf gebruiken. Er zit ook een retourvlucht bij om er te komen. Doel is Zweden op de kaart te zetten als de plek om tot rust te komen in de natuur. Het weer van Weerplaza. Vrij veel zon en droog, 2 tot 5 graden, maar het voelt wel frisser aan door de koude wind. Vannacht en morgen vroeg in het zuiden en midden van het land een paar centimeter sneeuw, in de middag droog en meer zon. Situatie op de weg, er zijn zeven files, de langste staat op de A29, Rotterdam, Bergen op zo. Tussen Vaanplein en de Tunnel, 3 kilometer, sta je een kwartier vast. En verder zijn er flitsers op de A1, Deventer-Hengelo, 125,6. A9, ook maar Haarlem bij 46,7. A12 van flitser, Gouda-Utrecht, daar staan ze bij 37,5. A28, Asser-Hogeveen, 157,7. En de A58, Tilburg BDA, opletten bij 57,5. music Wim van Helden. Alex Warren hoor je zo meteen. Ook een klassiekertje van Cressip. Hun grote doorbraak. I would stay, en dit is Afrojack. Jack. better with you. I had a dream. I was standing on a star And I realized how beautiful Je, je kreeg uh, dit appje van Bram. Hey Wim, zou je die nieuwe van de 3J's kunnen draaien? En die, niet de palingmuziek? Oké, okay, dus hij wil de 3J's horen, maar niet de palingmuziek. 3J's. Welke 3J's bedoelt Bram? Ga je zo horen naar de 2J's? Janet, Jackson. tonight Music. Ik kreeg een opvallend appje van uh, Bram uit Utrecht. Ik liet je net al een klein stukje horen. Dit is het appje van Bram. Hey Wim, zou je die nieuwe van de 3J's kunnen draaien? En die, niet de palingmuziek, maar uh, Turn the Lights Off van Just Jackstyle en John. Dankjewel, groetjes Bram. <laughs> Oké, okay, de 3J's. Just Jackstyle en John. Ik hey, reken het goed. Turn the Lights Off. Turn the lights off. De Olympische Winterspelen in Milaan. Ja, het is even wennen. Een werkdag dat je even niet met je collega's rondom de tv... of op een livestream op een telefoon van een van je collega's staat te kijken. Ja, Het is een rustige ochtend en ook een rustige middag... voor Team NL op de Olympische Winterspelen. Maar vanavond dan gaat het helemaal los. Kwart over acht begint dat met uh, Teun Boer, Jens van het Woud... en zijn jarige broer Melle van het Woud. Allereerst komen zij in actie tijdens de kwartfinale... van de 500 meter shorttrack En wie weet wat voor moois dat allemaal brengt... voor de halve en de hele finale daarna. En ja, Dan hebben we om tien voor negen het shorttrack voor de vrouwen. De ontknoping van de aflossing op de 3000 meter. Selma Poutsma, Zoe Deltrap en de zussen Michelle en Sandra Velsenboer... komen daarbij in actie. En dit is de weg daar naartoe. De weg... Nou, misschien wel goud voor onze short-track vrouwen. De Olympische Winterspelen in Milaan. En dan uh, wordt het een A-finale. En dan mogen we ons op gaan maken voor een uh, hele mooie medaille. Het is nu natuurlijk in een vol stadion in het Hol van de Leeuw. Dus dat is wel heel erg gaaf. Go to the start. Ik denk dat we gewoon uh, met z'n allen echt... gewoon ook heel erg goed voorbereid zijn op dit. We kijken alles goed na. We zijn allemaal super kritisch op onszelf en op elkaar. Ready. En daardoor helpen we elkaar ook gewoon. En we durven ook, het ook te benoemen wat er niet goed is. En ik denk dat dat ons heel erg helpt naar het steeds beter gaan en beter gaan. En we hebben zoveel vertrouwen ook in elkaar dat het gewoon echt daardoor heel goed loopt. We zijn onderweg. Nederland pakt meteen een voorsprong. Sowieso zijn we altijd heel graag op kop. Want daar zit je veilig en dat kunnen we ook heel goed. Dus we willen het liefst de eerste paar keren op kop controleren. En dan aan het eind gas erop. Nu de rust. Het is nog langer. 21 rondjes nog. Het begin is prima. De wissels bij Nederland zijn goed... En we zijn natuurlijk wel een paar keer ingehaald deze relay. Daar komt China. China langs Velzenboer En Zuid-Korea ook. Maar Velzenboer geeft zich niet gewonnen. Die zet de tanden op elkaar. En knalt terug naar de koppositie. Maar dat hebben we meteen onder controle weer supersnel ingehaald. En dat was ook het plan. Als we erachter komen rustig blijven en kansen pakken. En dat hebben we precies gedaan. Aangevallen worden is soms de beste verdediging. De twee landen dachten het. We gaan Nederland pakken. Maar Nederland reageerde met een magistrale actie van Velzenboer. Maar China keert terug. Maar daar zit Veldseboer weer en Veldseboer wil. Kijk, er is wegrijden. Sandra Veldseboer. Geweldig. Toen we op kop zaten en de laatste twee rondjes gingen dacht ik ga gewoon niet meer achterom kijken en gewoon... En geef meteen nog een dotje gas en duwt Schulting. En Schulting weet, nu is het tijd om de spierballen echt te laten zien. Ze weten dat het kunnen, maar het is gewoon super spannend om het dan ook echt nog hier te laten zien. Ja, nu moet Schulting het in de laatste twee ronden af gaan maken. En dit gat lijkt toch groot genoeg. Wat meteen? ze zijn vertrokken. Nederland voorop, Schulting hoort de bel rinkelen als muziek in haar oren. Het gaat lukken in Peking, daar juist. Schulting weer. Daar is de gouden medaille. Onaanvolgbaar mooi. En dan gewoon als winnaar over de streef komen. Het was weer zo vet met het publiek. En iedereen gilde natuurlijk. En dat is wel weer heel mooi om dat hier mee te maken, Het ja. is gold voor Susanna Schulting en the Dutch team. absolutely sensational stuff. Dan laat het een mooie voorbode zijn voor vanavond. 3000 meter relay bij Short Track Vrouwen. Dit was even een ode aan onze Olympische vrouwen.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 That I can be myself yeah. And if I could I would stay here yeah. And if they're not not in my way, yeah. I'll stay here in the distance But I grow up to be just like you Yeah I grow up to be just like you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 try to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 Ik was heel even snel tijdens het liedje van Flemming en Meteor naar de wc gegaan hier. En ik kom een collega tegen, zal zijn naam niet noemen. Maar die zegt tegen mij. Dit is ook grappig, dat Flemming dus zingt. Ik krijg hoofdpijn van die griep. Ja, het is natuurlijk griepepidemie. Weet je, allemaal mensen die uitgevallen zijn hier op kantoor ook. Oh, ja. Ik krijg hoofdpijn van die griep. Ik zeg nee, hey, het gaat over een meisje. Hij krijgt hoofdpijn van die griep. Ik krijg hoofdpijn van die griep. Maar vanaf nu hoor ik dus. Ik krijg hoofdpijn.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 Autotaalglas is partner van de top 40. Autotaalglas, de ster in Ruitschade. Opgelost. Autotaalglas.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 We zijn maritweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandez. Fles anderhalve liter. Nu 1 plus 1 gratis. Bessel Kuipen. Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Het is nu al zomersale bij Doei.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 De coöperatieve Rabobank, onze bank. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo appels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurt thuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Liefstit in ons.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 Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 2 tot 6 graden, maar door de wind voelt het wel kouder aan. Morgen gaat het sneeuwen. De situatie op de weg. De langste file staat op dit moment op de A16. Terbergseplein-Riddenkerk. Tussen Terbergseplein en de Van Brienenoordbrug. 4 kilometer. Die staat een half uur vast daar. Wim van Helden. 12 tot 12, Samberhooy meteen. En dit is Rosé met Bruno Mars. Uh -huh, uh -huh. It's whatever, it's whatever Met summer and 12 to 12 Back to Music. Zometeen een liedje waar je lang niet meer op gedanst hebt. Ja, een uh, nieuw vergeten liedje komt eraan. Een, uh, een nummer dat, uh, dat je ooit vaak hoorde, maar nu eigenlijk nooit meer. Bijvoorbeeld in een tv-reclame: gisteren kwam Eva met een liedje uit een Renault Commercial. The zero, the zero, the zero. First kit met My Silver lining. Ja, dat is met recht een vergeten liedje. dat gisteren hoorde, dacht ze... ja, maar dan kreeg ik nog wel een liedje uit de tv-reclame. En ik ga je vast een hint geven. Het was een reclame waar ook Robbie Williams... een rolletje in had. En nee, het was geen camera-rolletje. Nou, genoeg hint. Zometeen zeg je sowieso... Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Music. Music. I uh -huh. Daphie en Dankzumi! Dit is weer zo'n oja oh momentje. Lang niet meer gehoord, zeg je. He. Het vergeet ja, Gisteren had ik een liedje van First Aid Kit My Silver Lining. Het kwam uit een uh, autoreclame. Deze komt ook uit een uh, reclame, Dilana. Met dank aan jou. Hoi, goedemiddag! Hoi, <lacht> goedemiddag! Ja, goedemiddag! Dilana. Hallo! Hi. Ja, ja, we hebben het aan jou te danken, dit uh, reclame liedje. Ja, nou klopt. Ja. ik hoorde gisteren dat vrouwtje ook uh, een nummer uit de reclame noemen ja. en ik dacht ja, deze komt ook uit de reclame. Ja, ik zei net al, Rob Robbie ja, Williams ja. zat erin en uh, Jamie Oliver Jamie volgens mij ook, Jamie Oliver, Oliver, ja, klopt. Weet je nog meer namen? Er zitten veel bekende namen in. Nee, weet ik eigenlijk niet volgens zo mij, meer, hoor. Die volgens mij Neil Armstrong is het... ook nog. Dat zou goed kunnen, maar ja. dat weet ik niet. Nee. En, en volgens mij begint hij met Marco Polo. Uh, dat klopt wel, ja. ja. Nou, dat wist je wel. Dat komt wel. Ja, ja. ja, dat komt wel, ja. Ja, en er zit een merkwaardig liedje in. Het gaat over de reclame van, van Nikon. Dat was op een gegeven moment echt uh, aan de lopende band op televisie. Ook, uh, er is ook voor mij ook een radioversie van geweest. Alleen, ja, dit liedje hoor je nu echt al jaren niet meer. Nee, dat klopt. Daarom, uh, daarom heb ik het nummer aangevraagd. Nou ja, gooi hem er, er even in. Welke is het? Dit is uh, Radical Face met A Welcome Home. Chumma chumma kiss the Bijna drie uur. Het laatste nieuws krijg je zometeen van Mart. Zeker. Goedemiddag. Olympische sporters van Team NL die nu plakken pakken op de Spelen. Die staat iets leuks te wachten. En Wim ze mogen daarvoor vast een netpak gaan uitzoeken. I really want you when you en David Guetta ooit zo. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op tien heeft staan... Er is een NL-alert. Oh uh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, bief. Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer voor meer anderen. Pwa, zet die chocomal maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm pies bij. Als het sneeuwt of aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n warme chocomal. Ah, maakt de heel je winter goed. De komende weken is het Hebbers bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim only met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Kijk op Ben.nl. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Laudius.nl. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij. Nu 30% korting op alle 400 thuisdiensten. Keukenkopers opgelet. Het is apparaten 10 bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op... ...gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Hé hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen. Ik ben flexibel. Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen? Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen? De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Ah, wat een hotel.